Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeesters praten vandaag over de opvang van vluchtelingen. Binnen een paar weken moeten er in totaal 50.000 opvangplekken voor Oekraïners klaar zijn. Tegelijkertijd is er ook een groot tekort aan plekken voor andere asielzoekers. Daarom worden vanaf vandaag 200 vluchtelingen opgevangen in een gebouw in Utrecht. Zij komen uit het AZC in Ter Apel, waar het al maanden enorm druk is, vertelt deze wethouder. Nou, de bedoeling is wel dat het ook leidt tot wat meer privacy en wat meer uitdaging. ...dan dat nu in Ter Apel op dit moment is. Daar slapen mensen ook gewoon soms in tenten op de grond enzovoorts en dat kan echt niet. Dus vandaar dat hier wel gekeken wordt naar hoe kunnen we het nou zo inrichten... ...om er mensen iets meer tot rust te brengen. Ze mogen ongeveer een maand blijven, daarna moet er een andere plek gevonden worden. Mensen die vastzitten kunnen niet meer mailen met de buitenwereld. Het systeem dat daarvoor wordt gebruikt, e-mates heet het, is volgens de Telegraaf zo lek als een mandje. Gedetineerden in de extra beveiligde gevangenis zouden zelfs ongecontroleerd mails kunnen versturen en verzenden. Politie en OM hadden daarover geklaagd en de minister heeft nu de stekker uit het e-mailprogramma getrokken. Heineken trekt zich alsnog helemaal terug uit Rusland. De bierbrouwer zegt dat ze vanwege de sancties niet genoeg winst meer maken om de boel draaiende te houden. Eerder stopten ze alleen met de productie en verkoop van het Heinekenmerk. Daar komen nu ook hun andere merken bij. Zeven brouwerijen gaan dicht. 1800 mensen die er werken krijgen tot eind dit jaar doorbetaald misschien weet je het nog wel, Jan uit Barneveld, die twee jaar lang heeft zitten puzzelen aan dezelfde legpuzzel. 33.600 stukjes zaten er in de doos, maar er was één probleem. Jan miste een stukje, waardoor zijn puzzel niet helemaal compleet was. Een bedrijf hoorde van het vermiste stukje, kwam in actie en stuurde hem het laatste puzzelstukje op. Het blijft toch altijd een gaatje, dus het is dan toch leuk dat het laatste gaatje toch gedicht is. Dan heb ik toch één stukje van de hele puzzel zelf niet gelegd, maar laat ik het mijn kleindochter erin leggen. Dan gaat het. We proberen of dat hij past. En hij past. Ja, Jan hoopt dat zijn puzzel in een ziekenhuis komt te hangen, zodat mensen er daar nog van kunnen genieten. Het weer nog. Later vanochtend laat de zon zich zien. Er staat maar weinig wind en het wordt 14 tot lokaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam. Je hebt daar een kwartier tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 Grapes all cover the town, but I still work until the day's done. The people all dressed in black, and all the cars they look the same, but I got nowhere. Ja, de Strumbellas in this live hoorde je als opening van de tweede uur van het programma Goedemorgen Zandvoort. En daar zijn we nu in Ameland. Zometeen praten we nog even met Astrid van der Veld over het einde van GBZ of haar, uh, haar einde van de raadsperiode. En aan het einde nog over de business ladies met uh, Annemieke Landman. Maar eerst over de taalcoaches. Uh, een bijzondere vorm daarvan, ook wel in Zandvoort, praten we met uh, Fabienne van Dillen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de organisatie CEFAP, als ik het goed uitspreek. Ja, Frans voor It's fab, En dat is weer Engels voor het is fantastisch, fabulous. Oh ja, inderdaad. Dat is een goeie. Veel mensen zullen het misschien nog niet kennen. Uw organisatie zouden daar allereerst iets kort over kunnen vertellen. Ja, we zijn dus twee weken geleden gestart met een... Een soort van taalinstituut, een, uh, een taal- en trainingcentrum in Zandvoort, waar je ook mm -hmm. overnacht en een cursus volgt gedurende uh, een aantal dagen. En een soort van onderdompelt in een, uh, in een taalbad. En, uh, in een heel korte tijd uh, snel een nieuwe taal uh, kan leren. Of in ieder geval een begin daarmee kan maken. En uh, qua locatie, leent Zandvoort zich daar natuurlijk wel goed voor? Uh, ja, dat is een, uh, een mooie locatie om eventjes helemaal los te komen... van ja, je dagelijkse werk of je dagelijkse leven. Ja. Dat is wat ik wel zie tot nu toe, want ik geef al een hele tijd uh, taaltrainingen. Ja. En mensen raken gewoon afgeleid of hebben weinig tijd om te oefenen. Of uh, ja, hebben allerlei andere activiteiten waar ze ook druk mee zijn. En dan duurt het leren van een taal best wel lang. En uh, het is uh, ja, nu even goed om alleen maar dit te doen en toch ook je hoofd leeg te kunnen maken door even op het strand te wandelen of daar lekker te lunchen en uh, toch ook in de nieuwe taal uh, met je trainer mm -hmm. en te praten over wat er bijvoorbeeld uh, op tafel staat uh, in, uh, in die nieuwe taal. Uh, dus, uh, is ja. het helemaal een uh, onderdompeling in iets nieuws leren. En dat Precies. is wat, uh, wat wij doen. Hartstikke goed. En uh, jullie geven training in het Engels, Duits, Frans en ook uh, het Nederlands. En dus die uh, bijzondere vorm van je kan er ook bij jullie blijven overnachten terwijl je aan het uh, studeren bent. Dat is natuurlijk iets ja. wat, je, wat je niet vaak ziet. Waarom hebben jullie daar juist uh, voor gekozen? Ja, dat is eigenlijk uh, voortgekomen uit uh, het gevoel wat ik al een tijdje had... dat uh, inderdaad mensen uh, een nieuwe taal willen leren. Die moeten dat ook vaak leren voor hun werk. Want de meeste klanten die dat hebben... die uh, ...moeten die taal uh, voor hun werk gaan spreken... ...of ze mm -hmm. moeten ja, zaken doen met Franse, Duits of Engelse uh, medewerkers, collega's of klanten. En een ander deel van die klanten die zijn juist naar Nederland gekomen om te werken... ...en die moeten dus Nederlands leren... ...omdat ze toch, ja, alhoewel in Nederland heel, mensen heel goed Engels spreken... ...maar als je op je werk ja. zit en tijdens de pauze praten je, je collega's Nederlands... ...dan mis je eigenlijk een heleboel... Uh, ja, uh, van wat er speelt in een bedrijf bijvoorbeeld. Of waar je collega's mee bezig zijn. Of er wordt ook ja. over projecten gesproken. Dus het is toch belangrijk dat je uh, Nederlands uh, goed kan. En als je een traject start waarbij je één keer in de week een paar uur met een trainer Nederlands leert. Ja, dan uh, gaat dat eigenlijk, uh, is dat een heel lang en traag proces. En het idee om dat wat sneller te doen, het lijkt eigenlijk heel erg op de of wat de nonnen en vugt doen. Ik weet niet of je, of je dat kent. Daar gaan mensen ook een week naartoe om uh, even snel uh, ja. bijgespijkerd te worden in een taal. En dat gaan wij nu dus ook doen in, uh, in Zandvoort. In Zandvoort ja. En dan op een, uh, ja, uh, op een hele uh, vrolijke manier eigenlijk. In een, in een mooie plek waar je ook lekker naar buiten kan en uh, op het strand kan wandelen. En, uh, en ja, het centrum wat we hebben gebouwd in uh, in de Houtestraat in Zandvoort. Mm -hmm. Dat is ook een soort van hele huiselijke sfeer. Dus de bedoeling is ook dat mensen zich thuis gaan voelen. Het is niet een steriele hotelachtige omgeving. Het is gewoon eigenlijk een soort van huiskamer. Verschillende plekken waar je kan studeren. Um, waar je zelf kan werken. Maar ook plekken waar mm -hmm. je met groepen samen kan werken. Maar u zegt uh, bijspijkeren of is het echt een nieuwe taal leren? Ja, het is uh, allebei eigenlijk. Sommige mensen beginnen vanaf uh, helemaal nul en die uh, gaan dus echt beginnen met het leren van een taal. Maar er zijn ook mensen die, uh, die het, de taal al een beetje spreken. Zoals dus heel veel uh, uh, klanten die ik heb, die uh, hebben vroeger wel Frans geleerd op school... Uh, maar als je dan nu wat ouder bent en je moet uh, uh, bijvoorbeeld je producten gaan verkopen in Frankrijk of uh, je hebt Franse collega's, uh, dan uh, ja, ben je heel veel vergeten. Dus dan moet je um, ja, weer eventjes opfrissen wat je vroeger op school hebt geleerd en dat ja, gebeurt ja. heel vaak. Maar dat dus, lukt toch uh, niet in een week? Sorry, dat Dat je? lukt toch niet in een week? Zo... Uh, nou, je komt een heel eind in de week. Ja? Want ja. dan ben je heel... Uh, ja, dan komen al die dingen die je vroeger geleerd hebt... Die komen allemaal uh, weer terug bovendien ja. oefenen we ook. Uh, je moet je voorstellen dat je dan zo'n hele dag... Uh, ja, toch zo'n tien, twaalf uur uh, met die taal bezig bent. Op allerlei manieren. Hè? Dus ook uh, een film kijken of een podcast okay. luisteren. Of uh, ja, ook, ook wel wat woordjes leren. Grammatica oefeningen doen. Ja. Maar van alles. En, en, en, en dan... Dan fris je echt wel op hoor, na een paar dagen. Mm -hmm. oh, en, en om dan nog wat uh, meer in te zoomen op, de, op die inhoud van de cursus. Je noemde het net al een beetje: van uh, in een week echt uh, meegenomen worden in die taal. Uh, wat kunnen mm -hmm. mensen verwachten uh, qua opbouw? Nou, we beginnen uh, op maandagochtend om tien uur met een soort van ontvangst. En uh, meestal, ja, eigenlijk altijd, heb ik al met mensen gesproken, dus ik weet wat hun achtergrond is en uh, welk niveau ze hebben. Dus mensen met hetzelfde niveau, die zitten ook in, uh, in dezelfde cursus. En uh, dan gaan we eigenlijk beginnen met uh, ja, even weer het opfrissen van een aantal uh, grammatica regels. Uh, en uh, daarna gaan we in met behulp van uh, teksten, met uh, luisteroefeningen, gaan we steeds een beetje een stapje verder ja. met het. Uh, met het ontwikkelen van de taal. Dus uh, het, het wordt steeds een beetje moeilijker. Ja, en uh, dus... wat je leert, breng je daarna ook uh, eigenlijk meteen in de praktijk door uh, echt te gaan praten met elkaar, maar ook met uh, native speakers die, uh, die aanwezig zijn in die, in die training. Mm -hmm. Ja, even over die de coaches uh, gesproken of de mensen mm -hmm. die dat dan begeleiden. Wat voor ja. mensen zijn dat? Ja, dat zijn uh, native speakers. Dus dat zijn mm -hmm. mensen die. Ja. Uh, ...uit dat land komen. Dus, uh, uh, en ja, die, uh, die hebben dus een Nederlandse cultuur. Want ze wonen hier, die trainers. Maar die komen dus uit Engeland, of uit Duitsland of uit Frankrijk. Of uh, ja, welke taal het ook is. Ik, ik ben nu ook bezig met een, een Spaanse trainer aan te, nou ja. te trekken bijvoorbeeld. En uh, ja, zij zien ook de cultuurverschillen. Want vaak is dat... Ook het moeilijkste om te kunnen samenwerken met uh, mensen van andere culturen... is dat ja, zij komen uit een andere soort geschiedenis. En uh, ja, heel vaak in Nederland denken... Oh, de Fransen zijn arrogant, of die Duitsers zijn heel uh, strikt en uh, streng en hi hiërarchisch. En als je een beetje de achtergrond weet waar die cultuurverschillen vandaan komen... Ja, dan ga je elkaar ook beter begrijpen en dan kun je... Als je snapt waar iemand vandaan komt, of hoe iemand denkt, of hoe iemand is opgevoed, hoe een taalsysteem in dat andere land werkt, dan wordt samenwerken ook makkelijker. En dan hoef je die taal ook helemaal niet vloeiend te spreken. Dan begrijp je de ander gewoon al beter. Dan kun je dichter bij elkaar komen. Het is dus naast het taal leren ook een stukje cultuur bijbrengen. van Hoe die mensen inderdaad dat. Ontvang, ja, de, u bent zelf ook uh, tweetalig uh, Frans, uh, lees ik op de website. Ja, Daar heeft u ja. vorig jaar ook een, uh, een boek over gepubliceerd. Goed, ja. um, het, hoe, hoe is het dan uh, voor u zelf om, uh, om de Franse taal hier in deze cursus te ver, verwerken? Um, ja, ik, ik ben al heel lang uh, bezig echt, met die verschillende uh, uh, culturen. En ik heb zelf uh, natuurlijk lang in, uh, in Frankrijk gewoond. En uh, sinds ik die taaltrainingen geef, zie ik ook waar uh, Nederlanders... die dan uh, met Fransen moeten samenwerken waar ze tegenaan lopen. En uh, ik heb eigenlijk al die cultuurverschillen heb ik in dat boekje... Uh, opgeschreven En uh, ook aangegeven van, uh, ja, hoe werkt dat nou precies, dat verschil? En, ja. uh, maar, uh, en hoe kun je zorgen dat die samenwerking toch ook beter verloopt? Want nu is het vaak zo dat Nederlanders denken, pff, ik vind het te moeilijk uh, ja. om met Frans samen te werken, want ze zijn te verschillend. Maar die verschillen die, die kun je wel overbruggen als je begrijpt... Ja, waarom die verschillen daar eigenlijk zijn. En dat is wat, wat er in dat boek uh, staat. En waar mensen ook heel veel aan hebben als ze uh, uh, op die manier moeten gaan samenwerken. Ja. Uh, en een, een kleine tip daaruit misschien voor, voor mensen die nu ook zitten te luisteren. Hoe ga je om met uh, Franstaligen? Ja, met Franstaligen. Um, ja, de, de Fransen die, uh, die lijken vaak arrogant. Uh, he, want uh, heel veel mensen die naar Frankrijk op vakantie gaan... die denken bijvoorbeeld... Uh, uh, er zijn allemaal zoveel regeltjes... en uh, mensen zijn een beetje arrogant en onaardig. Uh, maar de oorsprong daarvan is eigenlijk een onzekerheid. Uh, het Franse schoolsysteem is heel intellectueel... Uh, Ingericht. En, uh, ja. Het gaat er vooral om dat je erg heel goed in moet zijn. Goed in uh, wiskunde, goed in, in taal. En uh, vaak worden de kinderen die uh, minder goed zijn, die worden ook achterin in de klas gezet. en Niet voor in de klas, wat wij eigenlijk in het Nederland een beetje anders doen. Daar proberen, daar proberen ze de kinderen juist allemaal te betrekken. En op uh, ja. hetzelfde niveau mee te laten gaan. Terwijl in de Franse klassen, daar, uh, ja, daar worden, worden de goede leerlingen vooral heel erg gestimuleerd. Mm -hmm. En dat maakt een hele grote groep. Mensen eigenlijk vrij onzeker. Ik ben niet goed genoeg. En, en ja. Daar komt een beetje die arrogantie vandaan. Of wat ja. Nederlanders denken dat het arrogantie is. Maar wat eigenlijk niet, uh, niet het geval is. Het is vaak onzekerheid. Dus je moet eerst iemand echt beter leren kennen. Mm -hmm. En uh, uh, in zijn, een beetje in zijn persoonlijke leven meegaan. En dan zul je zien dat. Dat ja, het ook een heel warme cultuur is. En eh, dat mensen heel eh, erg graag eh, vriendschappen willen sluiten. En ja. op het moment dat je vriendschappen hebt, dan. Dan wordt samenwerken ook veel uh, makkelijker. Fransen zijn dus meer relatiegericht en Nederlanders zijn vaak meer resultaatgericht. Ja, ja, dat zijn ja. belangrijke verschillen. Nou, dat, is, dat is dan ook mooi dat je die, de, ook bij de andere talen neem ik aan, ook uh, op die manier meekrijgt. Ja, uh, op die manier krijg je dat ja. mee. Ja, er wordt heel uh, veel aandacht ja. aan besteed. In uh, het begin ja. hadden we het al even over voor, voor welke mensen deze cursus uh, voor, vooral zijn bedoeld. Hè? Om bijvoorbeeld ja. voor hun werk, om het even weer op te halen. Is het ook uh, stel ik wil nu de Franse taal leren, dan kan ik me ook aanmelden? Of ja, dat kan ook. Als je privé zegt ik wil, uh, ja, vaak zeg ik mensen die heel vaak bijvoorbeeld naar Frankrijk gaan of die misschien ja. daar een huis hebben of willen kopen. Of uh, uh, ja, dan kun je natuurlijk ook uh, ja. deze cursus of inschrijven voor deze cursus. Uh, uh, maar uh, ja, het is een beetje een mix van mensen. Mm -hmm. Mensen die, uh, die doen het meer voor hun plezier en anderen echt voor hun werk. En dat kan allebei en dat kan eigenlijk ook goed samen. Nou, ik denk dat dat voor veel uh, Nederlanders en ik denk ook wel veel onderdelen daarvan in, uh, in Zandvoort uh, op vakantie gaan uh, naar Frankrijk. Uh, en dan hebben we alleen nog maar die taal. Dus uh, ja, ik denk nee, dat het misschien taal, een goede ja. voorbereiding kan zijn op de zomer. Dan, uh... ja. ja, zeker om, uh, <laughs> om tijdens je vakantie gewoon wat beter... Uh, uh, Frans te kunnen praten. Of, of als je naar Duitsland gaat, Duits te kunnen praten. Mm -hmm. Of als je naar een Engelstalig land gaat. Uh, uh, beter weer Engels te kunnen spreken. Ja, dat, dat kan uh, zeker. Hartstikke goed. En uh, aanmelden kan op de, op de website. Ja, ja uh, cfab.com uh, daar kun je aanmelden en uh, ja, ik ben heel blij dat ze in, uh, in Zandvoort terecht zijn gekomen, want ik, uh, ik uh, werk nu ook heel veel samen met de ondernemers uh, die in de buurt uh, zijn en ik zal mijn curs cursisten Nederlands ook uh, de straat op sturen om uh, uh, dingen te gaan kopen, om te gaan praten met uh, uh, de mensen in de buurt. Dus uh, ja, ze zullen ook gaan uh, rondlopen door uh, Zandvoort. En, Hartstikke goed. Verplicht Nederlands spreken met, ja. uh, met de ondernemers in de buurt. Nou, daar dus, dus zou ik u hartstikke veel uh, succes mee willen wensen. En uh, de, de, heel erg de, hopelijk kunt u de, de Zandvoorters of de mensen die dan de cursus in Zandvoort gaan volgen wat cultuur en taal, taal bijbrengen. Uh, Fabienne ja. van Delen van uh, CEFAP, dankjewel voor de toelichting. Oké, okay. heel erg bedankt. Helemaal goed. Gaan we nu naar, naar een stukje muziek? Een nieuw nummer van uh, de bekende artiest Stromae, Ville de Joie. Seul c'est difficile Et là ça fait des années Et de juger c'est facile Surtout quand on n'y a pas goûté Le plus dur, c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir Quand sera la dernière fois mmh. C'est vrai, je suis pas contre Un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci Je pourrais le faire en l'insultant Oui tout est négociable Dans la vie, moyenne en paiement En plus je suis sûrement son meilleur client Mais euh... C'est un héros Et ce sera toujours hier Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Oh cher mère ils te déshumanisent C'est plus facile Les mêmes te court disent Et tout le monde ferme les yeux Pourquoi tout le monde me déteste Alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste Sans moi, elle serait pourrie Le lit et la sécurité ont un prix, madame Ben oui, dans la vie, tout se paye On te l'avait donc jamais appris hmm. On m'accuse de faire de la traite d'être humain Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins Mesdames, où devrais-je dire putain hey Elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te gourdisent Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot. Faut bien que je fasse le mien, non Entre le tien et le mien La différence c'est que moi je paye des impôts Allez circuler madame, reprends tes papiers Est ce qui te reste de dignité Oh femme, trouve-toi un vrai métier Mais oh Mais Laissez euh, donc ma maman Oui je sais, oui, sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai. Parlerai. parlerai Je suis un fils de pute oh, Comme il dit Elle a fait tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises Oh chère mère, il te déshumanise C'est plus facile, les mêmes te fourdis Et tout le monde ferme les yeux U hoorde de maestro, oftewel stromai met Ville de Soix uit zijn nieuwe album Multitude deze maand nog uitgebracht hier op ZFM Zandvoort. En bij Goedemorgen Zandvoort is er ook ruimte voor politiek en daar gaan we het nu even over hebben met Astrid van der Veld. Tot, komende dins... Tot en met komende dinsdag nog raadslid namens gemeente Belangen Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goed om, uh, om uh, je even te spreken. Uh, vorige week natuurlijk de, de verrassende verkiezingsuitslag. Ik denk dat je, dat je die ook wel uh, hebt meegemaakt uh, op een bepaalde manier. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, eerst wilde ik eigenlijk helemaal niet blijven kijken en luisteren. Maar ja, het triggerde toch. Dus ik ben toch maar tot het einde gaan kijken en luisteren. Ja, ja. en uh, ja. Sandwoord Sand heeft toch wel voor een flinke verjonging gekozen. Ook... Uh, veel partijen, hè, negen toch nog... Uh, die 17 zetels uh, moeten vullen... Uh, voordat ja. we nog uh, ingaan op, op... GBZ zelf, hoe, hoe kijk je daar in zijn algemeenheid naar? Dat GBZ geen zetel heeft behaald... bedoel je? Uh, nee, gewoon de, de, hoe de uitslag nu is. Uh, in hoe de uitslag nu is? Oh ja, hoe ik daarnaar kijk... dat is een dus zo'n persoonlijke titel. Mm -hmm. uh, dat wordt nog wat... om daar een goede coalitie uit te formeren. Ja, mm -hmm. dat wordt wat. Nou goed, en uh, inderdaad, het GBZ uh, dat, dat, dat geen uh, zetel haalde, dat heeft natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen nog uh, ook andere verhalen met zich meegebracht. Uh, ja. geen, geen zetel behaald. Uh, ja. Misschien om daar nog even kort op in te gaan. Uh, de, de, die campagne is natuurlijk niet namens jou gevoerd, uh, maar namens een andere kandidatenlijst. Um, ja. uh, toch nog daar misschien een korte reactie op en dan... Kunnen we verder met, uh, uh, met uh, het echte afscheid zeg maar, van komende dinsdag. Ja. ja, een korte reactie daarop. Ja, ik, uh, ik zit er een beetje dubbel in. Hè. Dat heb ik ook al eerder aangegeven. Aan de ene kant vind ik het verschrikkelijk jammer dat GBZ dus niet uh, doorgaat... en dat er na 40 jaar een einde aankomt. Mm -hmm. Dat vind ik echt heel vervelend. Maar aan de andere kant uh, is het wel zo dat degenen die op de lijst stonden... natuurlijk op die lijst zijn gekomen op een oneerlijke manier... En die worden daardoor dus nu niet voor beloond. Ja, ja. En dat is dan weer dat ik denk van... Hmm, ja, dat vind ik wel weer prettig eraan. Dus okay. ik zit er echt dubbel in. Ja, ja, ja. En uh, toch nog dan bijna 40 jaar. Uh, 1989 hè, volgens mij. Dat, uh, dat nee, de eerder. 82. Oh, toch nog 82? eerder. Ja, is opgestart. Ja, oh, het dus staat echt, India, 89. het oh, ja. Maar ook Michiel Jansen, een van de oprichters... en de, de enige die nog in leven is... Van de oprichters die. Uh, die, houdt het, die zegt echt dat het in 82 is opgericht. Oké, okay. hartstikke goed, het is toch een mooie 40 jaar uh, volgemaakt. En uh, de, waarvan jij zelf de helft, 20 jaar, maar liefst uh, vertegenwoordigt uh, in de raad. Ja, nou, even... heel strik officieel bijna 17 jaar. Ja. Het is wel 20 jaar geleden dat ik raadslid ben geworden. Mm -hmm. Alleen uh, mijn tweede periode, toen was GBZ teruggegaan te van 4 naar 1 zetel. Mm -hmm. Toen zat ik, Draaier in draaien ja. in de raad namens GBZ. Precies. En uh, Joke Draaier, die, uh, die was op een gegeven moment ziek geworden. Dus die heb ik kunnen vervangen en dan, ja, dat mag dan drie keer 16 weken. Ja. Dus dat was bijna een jaar. Maar, maar wel altijd uh, die twintig jaar betrokken geweest. Ja, zeker. Ja, ja. zeker, ja ja. Nee, ja. En ja. Uh, om toch nog even naar de naar de oorsprong hè, van de gemeentebelang Zandvoort te kijken, dan toch die de veertig jaar geleden en de, wat je wat jullie ook uh, de laatste jaren hebben proberen uit te dragen. Kun je daar nog wat over vertellen? Um, nou, wat ik, ja, 40 jaar geleden was ik er dus niet bij. Niet, nee. Um, ja, dat was ik, ja <laughs> daar was ik nog niet bij. Maar wat ik wel weet is dat uh, Gbz is ontstaan uit uh, onvrede van mensen die bij de VVD zaten. Mm -hmm. Omdat destijds de VVD behoorlijk naar rechts uh, dook. Ja. En dat vonden deze mensen, de oprichters dus, te ver gaan. En die vonden het ook tijd voor een plaatselijke partij. Ja. Ja. Nou, mijn beste weten was die er toen nog niet. Dus ja, toen, toen werd het een plaatselijke partij. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn ze inderdaad in de raad gekomen. En, ja, exact weet ik niet meer wanneer. Ik weet wel dat ik in... ik Even terugtellen hoor. In 1998 al gevraagd werd door Sharon Moerenburg... een van de mm -hmm. bestuursleden en een hele goede vriend van ons... Ja. En, uh, toen had ik zoiets... Mijn kinderen zijn nog te klein. Dan moet ik toch echt voor oppas gaan zoeken. En, en ja, om ze s'avonds alleen te laten. Want ja, we hebben een autorijschool. En ja, dan wordt er ook s'avonds gelist natuurlijk. Dus ja. ik zou betekenen dat ik dan mijn kinderen alleen moest laten. Ja, ja vier jaar later heeft Charlotte het weer geprobeerd. En toen ben ik er, ja, ik zeg altijd ingestonken. Mm -hmm. Ja, want, want in, een, het... in een interview met het Dagblad, ja, uh, ja, zei dus je inderdaad het, het dat, is dat, maar uh... een paar uurtjes werk per ja. week. Nou, dat, dat is een lachertje. Dus iedereen die dat <laughs> denkt... Ja, die, <laughs> en nu raadslid gaat worden, die komt in diezelfde ker koude kermis thuis als ik destijds En mm -hmm. heel veel meer dan een paar uurtjes. Ja, ja ik, ik zie inderdaad in wat uh, statistieken van de gemeente... dat jullie partij uh, uh, in 1990 zelfs even de tweede partij van Zandvoort werd... met ja. uh, ruim 20% van de ja. stemmen. En, en daarna ja. dat het eigenlijk even de schommelde best ook wel een tijdje. Uh, nou, nou ja, goed, in 2002 kwamen we dus met vier zetels. Toen ja. waren we absoluut de grootste partij. Mm -hmm. Of zelfs vier volle zetels, dus dat ook nog. Dat, dat, dat, dat is dan... Dat verschil ik je natuurlijk, hè, want ja, je kan wel vier zetels hebben, maar als die ene dan bestaat uit een restzetel, ja, dan is het percentage natuurlijk altijd lager. Ja. Ja, ja. Maar goed, dat dus, dus... maakt niet uit. Je hebt die zetel dan, je hebt er recht op. Dat Inderdaad. En uh, nou, is, is, dan even terug naar de, de periode sinds dat uh, jij uh, GBZ zelf uh, vertegenwoordigt. Ja. Uh, welke dingen heb, uh, de, hebben jullie als partij kunnen bereiken? Of, uh, of uh, als eigenlijk hele uh, algemene vraag van... wat is er veranderd sinds GBZ in de Zandvoortse politiek? Uh, nou, ik, ik denk dat wij toch wel bekend moeten staan... Uh, om mm -hmm. het feit dat wij... Uh, geen zaken terugdraaien die al besloten zijn. Ja. Met andere woorden, als er een besluit genomen is, ja, dan is dat besluit genomen en dan kun je niet anders als dat uitvoeren en erachter gaan staan. Ja. Ook al heb je dat niet zelf besloten. Op het moment dat je proactief daaraan meedoet, kun je namelijk ook dingen nog een beetje veranderen, om het maar zo te zeggen. Ja. He, dus uh, ga even uit naar uh, bijvoorbeeld Louis Davids Carré. He, dat is mm -hmm. gepresenteerd aan de raad destijds als een, uh, de, hu de huiskamer van Zandvoort. En dat had echt een hele mooie uitstraling. Mm -hmm. En uh, ja, dan worden daar zaken toch weer in veranderd. Ja, dat vonden wij als GBZ niet zo'n goede zet. Nee, nee, dus... dus... En, uh, ja, op een ja. gegeven moment, ik, ik weet nog goed... Uh, er moesten meer huizen komen om het betaalbaar te maken. Ja. En mijn vraag toen was van... Uh, oké, okay, wordt dat dus een groter volume... He, dus in totaalbouw of mm -hmm. worden dat dus kleinere woningen. Dus meer voordeuren, maar hetzelfde volume. Nou, dat laatste was het dus. Dus ja, daar kon ik dan wel weer mee akkoord gaan. Weet je, dat zijn dingen... Ja, daar moet je gewoon op doorvragen. Dus, dus liever Koor. gewoon... Uh, dat is inderdaad wat jullie ook wel uh, hebben proberen uit te dragen. Liever de stabiliteit en het uh, ja, niet terugdraaien van dingen. Dat, uh, dat nee, is iets wat... Uh, nee, nee, besluiten worden genomen. Ja. Kijk, natuurlijk kan het altijd zo zijn... ...dat je zaken wel moet veranderen. Bijvoorbeeld alleen al omdat het van, ja, van, van Rijkswegen moet veranderen. Dat kan. Ja. He, ik bedoel, wij mogen zelf onze bestemmingsplannen vaststellen... ...maar ook daar zijn we weer in ja, ingehouden in, in zaken die, die voor ons besloten worden. Ja, misschien, misschien, Als nemen... misschien komt het nog wel het, uh, het ook, uh, om het... Uh... Wat, wat bij een mooi het... voorbeeld is, is inderdaad het, uh, nou ja, dat we niet mogen bouwen in het Natura-gebied. Mm -hmm. dat, dat lijkt een logisch iets, maar dat is wel een behoorlijke beperking voor de woningbouw. Ja, een behoorlijk, ja, behoorlijke beperking ook elke keer als we daar ja. inderdaad over hebben. Dan, uh, dan staat dat er oh, altijd we inderdaad wel bij. Ja. Niet de grond in mogen, niet de mogen, is ook ja. zoiets. Ja. Ja, en Demmers, uh, wethouder toen voor GDZ, die had echt een, een, een, een plan aan te natuurlijk. Maar hè, de mm -hmm. Demmers toch dat uit voor de middenboulevard, waarvan wij zeggen... ja, dat had een gouden randje. En uh, ja, dat vonden... OPZ en uh, VCD... destijds de tweede periode dus... niet. Mijn tweede periode... om het zo te zeggen. En die hebben de boel... dus weer teruggedraaid. Ja, het ja. resultaat... is wel dat er dus nu nog steeds niet... gebouwd is. Nee, precies. En uh, dan even terug naar inderdaad... Uh, het nu, om uh, uh, um toch nog... even terug te blikken op de afgelopen periode. Wat bij de meeste mensen natuurlijk nog... Uh, vers in het geheugen zit. Ik, ik, ik hoorde ook wel ja. vaag, vaak terug, niet alleen van GBZ-raadsleden... Uh, maar ook van anderen, uh, dat, dat de onderlinge sfeer toch best wel een beetje... Uh, hè, dat was niet helemaal op en top. Uh, de, de, ook wat betreft die samenwerking, uh, de, de afgelopen periode... De, de, hoe kijk je daar zelf op terug? Ja, nou, ik, ik moet je zeggen, ik vond de afgelopen periode de minst leuke periode... En dat heeft niet alleen te maken met de sfeer in de raad. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met twee jaar corona. Mm -hmm. Waardoor je toch op een andere manier je, je vergaderingen hebt. En je mist zeg maar uh, het, het even snel kunnen overleggen. Het even snel. Uh, uh, nou ja, dat hoeft daar niet snel. Maar de mimiek die anderen hebben op het moment hè, dat, dat er gesproken wordt, die mis je. Ja. Ja, je mist gewoon het menselijke contact. En dat maakt het er niet makkelijker op. En daarbij vond ik dat er deze periode... heel veel op de man afgespeeld werd. En dat, dat heb ik niet als prettig ervaren, nee. Nee, inderdaad. Op de, de persoonlijke aanvallen. En die waren ja. ook wel, als je dat dan zo volgt... vaak ook wel richting GBZ... Met die, met die ene zetel dan maar. Is dat dan omdat jullie altijd een... Uh, een andere positie innemen? Of iets? Uh, dus... Nee, ik denk ja. niet dat dat ermee te maken heeft. Nee, ik geloof niet. Nee. nee, door een heleboel... Ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel eendpieters... We ja. hebben hier nu weer een pit erbij. Ja. En uh, ja... We dat, hebben er vier. Die, maar die tellen wel. Hè. Ik bedoel, ja. Het is wel een volledige stem in de raad. Dus mm -hmm. daar moet je niet aan voorbij gaan. Zo van, oh dat is maar een, een, ja, een eenmansfractie. Dat, dat, dus, ja, die heb je ook nodig. Nee, dat inderdaad. denk ik dat wij de laatste bijna twee jaar hebben kunnen laten zien. Hè, door een coalitie te hebben met uh, een, een heleboel één partijen. Maar mm -hmm. nou, ja, die stond er wel. Ja, en uh, zoals die partijen ook zelf zeggen, dan is er toch nog best wel wat uh, voor elkaar gekregen. Um, uh, in het, we hadden het net al even over dat interview in het Harlems Wat Daar heb je het ook over uh, het loslaten van dit toch wel project, uh, of nou ja, project, ik weet niet hoe je het zelf uh, wil noemen, uh, wat je twintig jaar toch wel heel actief uh, bezig hield. Hoe is dat omdat het nu los te laten? Ja, dat proces uh, was misschien al voor de verkiezing natuurlijk, maar nu gaat het echt gebeuren dinsdag. Ja. ja, dat zal raar worden. Mm -hmm. <laughs> ja, als je twintig jaar lang uh, je bemoeit met de, met de politiek... en dan nu je er niet meer mee kan bemoeien... Mm -hmm. dan zal dat raar worden, ja. ja. ja hoe moet je daar tegenaan kijken, weet je? Het is ook niet uh, zeg maar helemaal vrijwillig hè, dat, dat ik het niet meer doe. Ik had graag nog doorgewild in die zin... Uh, wij hadden destijds dus samen met bestuurslid uh, Misbeek hebben wij besloten van, nou ja, we krijgen dus niet mensen op de lijst. waarvan wij denken dat we daarmee de verkiezingen in willen. Mm -hmm. en dat we daar straks de partij aan over kunnen laten. Want dat was wel mijn plan. Hè, om deze verkiezingen nog door te gaan. Ja. en dan met de tijd het, ja, het stokje over te dragen aan de, degene. Ja, die achter mij stonden dan. Ja, precies. Dus maar dat was het plan. Dat is uiteindelijk, dan moet je dus wel ja. de juiste mensen op de lijst hebben. Mm -hmm. En die vonden wij dus niet. Ja, die hebben wij niet kunnen vinden. Op een gegeven moment hebben zich mensen gemeld. Ja, En ze zullen misschien beste kwaliteiten hebben. Daar kan ik niet over oordelen. Alleen het, had het niet het gedachtegoed wat GBZ voorstaat. Oké, okay, en dat, dat is dan eigenlijk wel jammer dat het, uh, ja, zoals de titel ook zegt, uh, roemloos ten einde komt uh, GBZ. ja. ja. ja. Dat is echt heel jammer. En, uh, op nou, ja, Ik heb begrepen ook in het artikel dat Kort uh, Draaier heeft gezegd dat hij in 96, in 96, dat mij nou, <laughs> in 26 weer mee wil doen. Oké. Okay. Dus ja. ja, nou ja, dat, uh, ik, ik weet niet met wie en wat. Dat zullen we tegen die tijd wel gaan zien. Nou, dat is wel interessant natuurlijk, want uh, de Gemeente op is dan een politieke partij, maar jullie zijn eigenlijk ook veel meer een. Een belangenorganisatie natuurlijk geweest de afgelopen jaren. Is daar niet iets in door te zetten, zeg maar, buiten de raad om? Oh, dat valt buiten de raad om natuurlijk altijd wel wat. Mm -hmm. Weet je, het, het is natuurlijk zo als je zo lang raadslid bent geweest, dan weet je heus wel de wegen om dit ja. te bereiken. En dan hoef je niet per se raadslid te zijn om dat te kunnen bereiken. Ja, precies. En is dan, dat, ja, daar ga je ja. zelf ook wel mee door. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat ik, ja, best wel een paar keer zo komen inspreken misschien. Okay. Als zaken zich aandoen, ja. Dus GBZ... Uh, als, als, ja. Ja, weet je, het wordt nu alweer aangegeven dat Jong Zandvoort... die wil het nog niet eens ingevoerde parkeerbeleid alweer gaan wijzigen... omdat we het anders zien. Mm -hmm. denk ik, ja, maar wacht even. Unaniem is er besloten door de vorige raad... dat er een fiscaal parkeerregime komt. Ja, ja dat moet je niet naast je neer willen leggen... Dat is een besluit wat, wat genomen is. Sterker, de parkeermeters die zijn al betaald. Ja. En die zijn besteld. Gaat het eigenlijk oh. nog meer kosten dan... Ja, maar, maar ook... Weet je, het, het, als je een parkeerplaats alleen voor bewoners gaat bestempelen, dan betekent dat dat de handhaving daarvan heel veel geld gaat kosten. Want als iemand dus fout parkeert, want dat is het dan in de wet van Mulder... Dus volgens de Rvv en de wegverkeerswet, dat kost de gemeente geld. Want er moet een bekeuring ja. uitgeschreven worden, die overigens nog duurder is ook. Ja, oké. En okay. daar vangt de gemeente geen enkele cent voor. Mm -hmm. Maar die ambtenaar, die handhaver, die kost wel geld. Mm -hmm. Okay, goed. Ja, ieder geval... Die moet ook betaald ja. worden. Ja, Die is gewoon dus daaruit niet betaald worden. Dus dan moet gewoon die vergunning die moet omhoog. En naar mijn beste weten is dat uitgerekend. En dan zou zo'n vergunning dus 480 euro moeten gaan kosten. Ja, dat is, uh, dat is, ja, niet, uh, ja. Dat is niet niks. En ik denk dat uh, het parkeren wat, wat Zandvoort ook uh, al heel lang bezighoudt, Ook nog de komende periode heel gaat bezig houden. En het geluid van GBZ daarin dan op wat voor manier dan ook... Uh, bij de raad terechtkomt. Ik denk dat we tot slot toch nog wel richting een afsluiting moeten, ook gezien de tijd. Ja. Um, komende dinsdag dus het afscheid en dan de installatie van, het, van de nieuwe raad. Even in het kort, wat zou je die nieuwe raad mee willen geven? Nou, allereerst van, uh, uh, ga niet met nieuwe zaken komen over zaken die al besloten zijn. Dus draai alsjeblieft niet iets terug. Want ik ik ben echt van mening dat dat geen goede zaak is om dingen terug te draaien. Um, kijk, naar, uh, ja. kijk niet alleen in coalitieverband als je dingen wilt bereiken, maar neem ook de andere partijen mee. Ik weet ook niet of ze weer een coalitie gaan vormen. Of dat we wederom gaan zeggen: van we hebben een raadsprogramma ja. waar, waar ja, iedereen aan meedoet. En uh, we hebben alleen maar wethouders die namens een bepaalde partij gaan zitten, en niet echt een coalitievorming. Ja, dat, dat zou het mooiste zijn. Want op die manier kun je inderdaad heel uh, vaker bereiken dat je naar een raadspreek gedragen uh, besluit kunt nemen. Ja. ja, nogmaals, ga niet lopen draaien aan zaken die nog niet eens ingevoerd zijn. Oké, okay, hartstikke goed. Dan uh, we gaan het zien vanaf de komende woensdag in ieder geval worden de 17 nieuwe zetels uh, ja, beëdigd. En dan uh, gaan we enthousiast uh, de nieuwe periode in. Want de politiek is er uh, noodzaai in. Uh, Zandvoort zeker de grote vraagstukken die nog liggen. Astrid van der Veld... Ik ja, zijn de... er ook genoeg van, ja. ja klopt. Ja. <laughs> ja. Heel veel ja, genoeg. Dat zal altijd zo blijven, ja. hoor. dus wat dat betreft. Heel goed. Ja. Uh, Astrid van der Veld, ja. uh, 20 jaar laat raadslid namens ja. gemeente Belang en Zandvoort. Dank je wel voor je tijd. En uh... ja, dank je wel voor jouw tijd. Helemaal goed, bedankt. Oké. Okay. Dan uh, gaan we over nou, naar een dag. stukje muziek van Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Lees over Florence en de Machine hoorde je hier bij Goedemorgen Zandvoort. En als afsluiting van het programma gaan we nog praten met Annemiek Landman... over de business ladies in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, leuk om je even in de uitzending te hebben over dit onderwerp. Want jullie hebben wel wat te vertellen, toch? Dat of? klopt, maar dankjewel voor de uitnodiging om er wat over te mogen vertellen. Mm -hmm. Wil je dat ik mijn verhaal doe of wil jij vragen stellen... Ja, nou, ik was allereerst benieuwd... van de, de, de, de nieuwe ambities... bij de, de business ladies. Uh, de, de, dat is het onderwerp... Uh, de, wat, uh, wat daarover te vertellen is. Uh, ja. Nou, dat doe ik graag. Um, misschien is het handig... om even vooruit te vertellen... dat ik uh, jarenlang zelf ondernemer ben geweest. Mm -hmm. En sinds anderhalf jaar... ongeveer in Zandvoort woon. Ja. En uh, regelmatig op Facebook... wel de Zandvoortse business ladies... voorbij zag komen... Um, maar die nog niet echt heel professioneel verenigd uh, ja. waren. Op, de, op dat moment heb ik contact opgenomen met uh, Sheila. En hebben we uh, op dit moment de vereniging in oprichting. Met een interim uh, bestuur. En de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. 8 maart. Okay. Bij uh, Wijn aan Zee. Waarin we de aftrap hebben gegeven. Voor de Zandvoortse businesslady van het jaar. Maar mm -hmm. ook bekend hebben gemaakt dat wij als ambitie uh, voor de vereniging ten doel hebben gesteld. Ja, ja, ja heel goed. En uh, de, welke ambities hebben jullie voor jezelf uh, opgesteld? Nou, we zijn super enthousiast. Daar wil ik toch wel even mee beginnen. Ja. Allemaal enthousiaste uh, vrouwelijke ondernemers. Hè? Uiteindelijk is in Nederland ook maar 25% van de ondernemers vrouw. Mm -hmm. En is het ook wel heel hard nodig, met alle respect voor het mannelijk geslacht, want ik ben er gek op, daar gaan we mee om. Maar vrouwelijke ondernemers zijn een waardevolle. Ja, gelukkig hè! <laughs> Sorry, <laughs> Vrouw, niet even. Nou, we zijn een waardevolle uh, toevoeging uh, als ondernemer uh, in ja. de samenleving. Wat uh, we uh, gaan doen, is uh, regelmatig bijeenkomsten organiseren waarin uh, gastsprekers uh, aanwezig zijn. En dan moet je je voorstellen dat dat bijvoorbeeld een accountant kan zijn... die uh, allerlei tips geeft over het uh, afhandelen van je administratie, je btw-agipten... al dat soort zaken. Een notaris met betrekking tot juridische uh, entiteiten. Maar ook heel veel commerciële mensen... die in verschillende velden aan kunnen geven... hoe je bedrijf groter en beter uh, kan maken... Mm -hmm. uh, Uiteindelijk is ook een van de doelstellingen... dat er, er nogal wat vrouwen in Zandvoort thuis zijn... die ook de ambitie hebben om een eigen onderneming te starten... maar uh, niet zo goed de handvatten hebben om daar aan te beginnen. En die willen wij ook graag aanreiken. Er is markt genoeg voor iedereen. De taart is groot genoeg om ja. te verdelen. En gelukkig gunnen vrouwen elkaar ook wat. Um, dus dat is... Ook een van de uh, ambities. Ja. En daarnaast willen we als vrouwelijke ondernemers... allemaal groeien met onze ondernemingen. Althans met de ondernemingen van de dames. Om ook zoveel mogelijk mensen weer in dienst te kunnen nemen. En ook dat kunnen de vrouwen zijn die thuis zijn. En op dit moment niet precies weten... Uh, wat ze met hun werkende leven mm -hmm. aan zouden willen. Dan, dan nog dus... even terug over die, uh, die diversiteit. Uh, die business ladies. Uh, wat voor uh, mensen zijn dat? Wat voor ondernemers... Uh... Dat zijn, dat zijn diverse, de diverse van de ondernemers. die ook in uh, Zandvoort werkzaam zijn. Mm -hmm, yeah. en ondernemingen hebben. Het varieert van horeca tot de kapper. Um, uh, tot accountantskantoren, notariaat, alles wat maar uh, binnen Zandvoort opereert. En uh, op de bijeenkomst zelf, 8 maart, waren al uh, uh, 37 dames, vrouwen. Mm -hmm. En op dit moment met we het op dit moment kan je aanmelden het ledenaantal stijgen. Ja. Dus wij zijn super blij. Het is echt een, um, een, mm. een federatie van vrouwen op basis van gelijkwaardigheid. Hè. In een vereniging zijn mm. ook de leden het hoogste orgaan. Ja. En uh, wij zijn van plan om met elkaar uh, Zandvoort, um, met de vrouwelijke ondernemers, flink op elkaar te zetten. Ja, en, en waarom is dat, uh, dat gewoon, gewoon een leuk vraagje tussendoor... waarom is dat in Zandvoort ju juist zo nodig... om uh, ook die vrouwen uh, uh, ja, op deze manier uh, de, in, het, uh, in het licht te zetten? Nou, ik, ik, met, met alle respect voor alle vrouwelijke ondernemers uh, uh, in Nederland... Um, wij vrouwen zijn niet altijd um, zo makkelijk om op de voorgrond te treden. Dus in heel mm -hmm. veel plaatsen... In Nederland is dit zo. Kijk, als maar 25% van de ondernemers vrouw zijn... dan heb je er vast wel een beeld bij hoe dat gaat. Ja. En um, toevallig ben ik um, zelf ondernemer van het jaar in Nederland geweest. Zo ja. nu in Zandvoort. Mm -hmm. En met veel plezier um, houd ik me hiermee bezig. Hartstikke goed. En uh, de, die, je had het net al even over de, over de planning van wat jullie gaan doen. Um, stel, mensen horen dit en die denken van... nou ja, eigenlijk ben ik ook wel een ondernemer... en uh, ik zou me graag bij jullie willen aansluiten. Dat kan. Dat kan via uh, Facebook. Dat kan ook bij het secretariaat van de Zandvoortse uh, mm -hmm. Business Ladies. En um, het is zo dat als je al ondernemer bent... dan uh, ben je welkom. Maar als je, start je een startende ondernemer bent... ben je welkom. En als je... Uh, wil gaan beginnen... maar het nog niet helemaal weet... dan kun je gastlid uh, ja. worden. Oké. Okay. Dus het is ook een soort... Uh, leerproces waar je in uh, kan belanden. Dus, uh, ja, het is, het samen. Is in ja, het is echt de handen in één. Het is echt de handen in één. Uiteindelijk is het ook een samenleving. Hè? Dus daar word ik wel uh, heel erg vrolijk van. Dat kunnen de ondernemers uh, zichzelf uh, nomineren... als Zandvoortse businesslady van het jaar. Mm -hmm. Alleen is het niet zo dat het bij verkiezing gaat. Zo van, als je de meeste stemmen hebt... dan ben je de beste ondernemer, vrouwelijke ondernemer van Zandvoort. Ja. Er is een uh, onafhankelijke jury... die ook extern is, dus niet uit Zandvoort. Die uh, uh, zaken beoordeelt als uh, uh, gezond ondernemen... maatschappelijk verantwoord ondernemen... Um, ...commercieel zijn, hoe is je PR? En die jury, die beoordeelt wie uiteindelijk de Zandvoortse business lady van het jaar wordt. Okay. En daar wordt het bestuur ook niet uh, in gekend. Ja, uiteindelijk wel benieuwd wordt, het woord, maar niet in, in de juryrapport of wat dan ook. Dat is okay. allemaal vertrouwelijk. Hartstikke goed. Nou ja, we gaan dat in ieder geval afwachten. In ieder geval wat betreft dat element, uh, de super enthousiast. Uh, ook leuk dat je er op deze manier over hebt uh, Verteld, en we wensen je van deze plek ook uh, succes. Mag ik met nog het, vragen? Ja. ja, dat is, uh, ja? kan zeker. En wat is jouw uh, business, Annemiek? Ik, ik ben, uh, ben helemaal niets begonnen. En uiteindelijk een thuisvang neergezet met 25 man op kantoor en 1400 man in het veld. Zo, okay. dat is niet niks. Ja. Dat is, uh, en vooral heel veel mensen uit uh, de uitkerende instanties begeleid. ...naar uh, betaald werk. Okay, en uh, Iedereen moet meedoen in de samenleving. Hè? Daar wil ik me smart. toch wel graag ja. hard voor maken. Ja, en Zou wel. ik nog één ding mogen zeggen? Ja. Dat mag. Ja. Kan dat nog? Nou, De Formule 1 komt eraan. Ja. En wij hebben uh, geënthousiasmeerd door een aantal van onze leden. Ze hebben op dit moment een onderzoek aan het doen... ...of het uh, zinvol is om de vrouwen van de mannen die allemaal naar de Formule 1 gaan... ...te bereiken door in een soort vrouwenstraat... Uh, um, te zorgen dat ze bij de kapper, bij de, bij de pedicure, bij de modezaken, weet je wat, terecht kunnen. Zodat uh, de Formule 1 een spin-off heeft voor Zandvoort. Dat is belangrijk. Ja. En andersom zoveel mogelijk uh, mensen zich betrokken voelen bij de Formule 1. Dit dus dat is ook een win-win situatie. Dat is, goed. is dat niet heel rolbevestigend? Ik hoor je niet goed. Eh, dat is hartstikke leuk, maar is dat niet heel rolbevestigend? Uh, dat, dat zijn uw woorden En we zijn nou eenmaal met 50% mannen en 50% vrouwen. Hoor. En we zijn niet hetzelfde. En we genieten soms van verschillende dingen. Nou, maar als u als man dan ook naar de pedicure en de kapper wil... bent u heel erg welkom. <laughs> nou, dat <Ja>. staat. en <laughs> goed. Ja. Um, uh, Annemiek Landman, bedankt nogmaals voor het enthousiasme... waarover je vertelde over de business ladies. En veel succes het uh, komende jaar. En dan ook in het bijzonder natuurlijk die uh, Formule 1. Fijn. Dank u wel voor de aandacht. Heel en een mochtelijk. fijne dag verder allemaal. Luisteren. luisteraars, tot ziens. Dan gaan we nu uh, over naar een, uh, de agenda... die natuurlijk altijd de af, afsluiting van het programma is. Maar die wordt vanaf deze week ingesproken door Iris Voren. Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen Zandvoort op 26 maart 2022. Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Voor u nu de Zandvoortse agenda... Van het weekend twee grote evenementen. Eerst vandaag de 30 van Zandvoort. Deze wandeltocht in de dorp is al gestart. Morgen, zondag de 27 e is de Zandvoort circuitrun voor duurlopers en de omloop voor fietsers. In de ochtend zullen eerst de fietsers het circuit overnemen. Daarna zijn de lopers aan de beurt. De inschrijving voor de evenementen is al gesloten. Er zijn... Of er zouden iets van 20.000 deelnemers zijn aan deze activiteiten. Misschien komt u ze tegen in en rondom het dorp en kunt u ze aanmoedigen. Daarna, volgend weekend, op zaterdag 2 april... organiseert IVN Zuid-Kennemerland een wandeling op de begraafplaats Kleverlaan. Tijdens deze rondwandeling maakt u kennis met een groot aantal monumentale bomen en de historische achtergrond van de gebouwen en landschapsstijlen op de begraafplaats. De wandeling start om twee uur bij de ingang van de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem en duurt tot ongeveer half vier. Aanmelden vooraf is niet nodig. U kunt deze informatie teruglezen op ivn.nl onder het kopje activiteiten. Daarna, op zondag 3 april, Jazz in de Grote Krocht. Een muzikale romans tussen Korbakker en V. Klaassen. Ze spelen van half drie tot vijf uur herkenbare nummers die je hard raken. Daarna is er op zondag 10 april het Michel Varenkamp kwartet... met nummers van Louis Armstrong. U wordt meegenomen naar New Orleans in het midden van de vorige eeuw. Kaarten voor deze concerten kosten 15 euro en reserveren kan via jazzinzandvoort.nl. En na afloop kunt u zichzelf ook verwennen door voor 16 euro te genieten van een jazzmaaltijd bereid door en te reserveren bij Theo Smit, uh, die u kunt bellen op uh, 06 uh, 546. 7947 Ik herhaal dit nog even. 06-5467-7947. En deze informatie kunt u ook teruglezen op de site van Theater De Kocht. dekocht.nl En Pluspunt heeft de komende tijd diverse activiteiten... waardoor u digitaal vaardiger kunt worden. Als eerste op 5 april gratis digitaal spreekuur... Om 10 uur is er een presentatie over opslaan in de cloud. Vanaf half elf kunt u individueel geholpen worden. Neem uw eigen laptop, tablet of smartphone mee hiervoor. En daarna is er op, of zijn er op dinsdag 12 en dinsdag 19 april lessen over Google Foto's. Hierin leert u hoe u foto's en filmpjes opslaat in Google Foto's... zodat ze op elk apparaat wat verbonden is met internet te zien zijn. De cursus is geschikt voor laptops, smartphones en tablets... en uh, wordt gehouden uh, op dinsdag 12 en dinsdag 19 april van 10 tot 12 uur bij Pluspunt. Om mee te doen aan de cursus uh, kost u 22 euro. Voor deelname is het nodig dat u een Google-account heeft... en u kunt zich inschrijven via de website van plus.zandvoort. Plus Daarna is er op dinsdag 26 april van 10 tot 12 een Google Drive workshop. Daarmee kunt u allerlei documenten leren opslaan en niet alleen maar foto's. Deelname aan deze workshop kost 10 euro... Uh, nou ja, Ook uh, uh, is het nodig dat u hiervoor een Google-account heeft. En ook hiervoor kunt u zich opgeven via plus.zandvoort.nl. En daarna uh, in de Blauwe Tram is er op 12 april de theatervoorstelling 'Oploskoffie', Koffie. Een voorstelling over dementie. Van drie tot vijf in de Blauwe Tram aan de Louis-David's Carré. De toegang is gratis, maar... Er wordt gevraagd of u zich wel van tevoren wilt aanmelden. Dit kan via het telefoonnummer van de blauwe tram 023 30 40 700. Tot zover de agenda voor de komende tijd. Fijne dag verder. Hartstikke goed Iris voor de Bedankt voor de agenda van uh, zaterdag 26 maart. Uh, dan weten we in ieder geval weer wat er te doen is de komende tijd in Zandvoort. En dat is volop enthousiasme. We gaan morgen natuurlijk allemaal sportief uh, het weekend afsluiten met het Zandvoort circuitrun. Waar ik dan zelf ook aan meedoen. Uh, hartstikke leuk om te horen wat er nog meer uh, voor activiteiten gepland zijn voor Zandvoort en omgeving. Ik wil vandaag uh, voor dit programma de techniek bedanken Pim Groof. Uh, de redactie Gerry Rutte en de presentatie was vandaag uh, door mijzelf, uh, Jelme Koper. En dat uh, heb ik weer met veel plezier gedaan. Volgende week natuurlijk weer een programma bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze website en ZFM app. En luister daar ook deze uitzending en andere uitzendingen terug. De interviews komen daar ook allemaal op te staan. Helemaal goed, dan sluiten we nog af met een kort stukje muziek. Love Strain van Silk Sonic. Maar niet voordat ik heb gezegd dat natuurlijk komende nacht... De klok weer een uur vooruit gaat, want dan gaat de zomertijd namelijk weer in. En uh, wat betreft het weer werd dat ook wel weer een beetje tijd. En dan gaan we er in Nederland toch nog een stukje op vooruit. Dank u wel en uh, tot volgende week. One, two. Tot zover. Het ritme van ZIEFE via de kabel op 104.5.